Ik krijg ik mijn blik, daar ben ik in mijn schik Zuster, o oh zuster Voor mij wat om je binnen in je deur Want in dit ziekenhuis, daar voel ik mij pas thuis Want jij bent toch zo'n boud, Waar iedereen zoveel van houdt Zuster Alles slik. we liggen met z'n allen op een fijne zieke zaal. De zuster is zo lief voor ons, dat weten we allemaal. Zo als de mensen kan geven in je blote wiel. Het doet geen pijn, geloof me maar, want niemand geeft een hiel, en is ze niet. Je binnen in je duster, Want in dit ziekenhuis, daar voel ik mij pas thuis. Want jij bent toch zo'n schattebout, waar iedereen zoveel van houdt. Zuster, oh zuster, wanneer krijg ik mijn prik, dan ben ik in mijn schik. Zuster, oh zuster, je weet dat ik van jou toch alles slik. Mijn buurman was genezen, dus die mocht toen weer naar huis. Zijn vrouw die kwam hem halen, maar dat vond hij toch een kruis. Hij wilde liever blijven, maar hij moest natuurlijk mee. Toen werd de sterke arm gehaald en gillen dat hij deed. Hij was al op de gang, toen riep hij nog heel lang. Zuster, oh zuster, wanneer krijg ik mijn prik?